Tien uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Rusland, Kroatië en Slovenië worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. In Rusland wordt verwacht dat de partij van premier Poetin, Verenigde Rusland, de grootste wordt, maar wel zijn tweederde meerderheid in de Duma kwijtraakt. Er zijn veel klachten over onregelmatigheden. Enkele websites van groepen die kritiek hebben op het Kremlin zijn gehackt. Bij de verkiezingen in Kroatië en Slovenië is de slechte economische situatie het belangrijkste thema. In Kroatië wordt verwacht dat de regerende conservatieve partij HDZ het zal gaan afleggen tegen de oppositie. Volgens de opiniepeilingen kan een coalitie van centrum-linkse partijen... die samenwerken onder de naam kukule Q, Q op een meerderheid rekenen. Sinds de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië waren de conservatieven in Kroatië bijna onophoudelijk aan de macht. Kroatië wordt lid van de Europese Unie in 2013. Slovenië is al lid van de EU en van de NAVO. Het is ook een euroland. Daar zal Centrum Rechts waarschijnlijk winnen ten koste van de regerende Sociaaldemocraten. In Koblenz is de ontruiming van een groot deel van de stad probleemloos verlopen. Vanmiddag om drie uur worden in de Duitse stad explosieven uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Het gaat onder meer om een zware Britse bom die in de Rijn ligt en door de lage waterstand aan de oppervlakte is gekomen. In een straal van 1800 meter hebben alle inwoners hun huis moeten verlaten. Dat komt neer op 45.000 mensen. Ook zijn twee ziekenhuizen en een gevangenis ontruimd. De A4 is ter hoogte van Leidsendam al urenlang afgesloten in verband met een dodelijk ongeval. Vanochtend rond half zeven raakten een auto en een busje elkaar in de flank. Het busje belandde in een sloot en de bestuurder kwam om het leven. Twee anderen raakten licht gewond. De A4 is in de richting Amsterdam naar verwachting nog tot het begin van de middag dicht. De politie gaat met een helikopter boven de weg vliegen om meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht van het ongeluk. Het weer bewolkt met heel af en toe wat zon. In het noorden en uiterste zuidoosten kans op regenbuien. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 7 graden landinwaarts tot 10 aan zee. Vanavond overal regen, morgen buiig en een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal. AMBB Verkeersinformatie. Nu hoort het zojuist zo in het nieuws. De A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam is dicht tussen het knooppunt Prins Klausplein en Dorp De hele ochtend duurt dat nog. Verkeer richting Amsterdam rijdt het beste om via Utrecht of Wassenaar.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 over de onvoltooid verleden tijd. Matthijs Deen en Laura Stek. Ja, goedemorgen, we gaan het hebben over de geschiedenis van Timbuktu... en Mali vanmorgen, met journalist-historicus Gert van der A. Natuurlijk vanwege de ontvoering afgelopen week... van een landgenoot uit zijn hotel. We kijken met historici-Amerikanisten Giles Scott-Smith... en Kim van der Wijngaard... Uh, naar de geschiedenis van werkbezoeken van Nederlandse premiers aan het Witte Huis. Is er inderdaad een ontwikkeling van ruime banketten voor Drees en de Jong... tot een vluggetje Rutte in een gestolen half uurtje? Of valt het wel mee? Nelleke Noordenvliet is onze columniste van vanmorgen. Ja, en in de tweede uur komt fotograaf Eddy Postema de Boer... praten over zijn nieuwe fotoboek over 1969. Trotse, gezamenlijke en frisse foto's. Niet van damslapers of provo's... maar van mensen aan wie de jaren voorbij leken te gaan. En we bespreken dan, uh, dan ook de kwestie dordrecht Geertruide Berg. De burgemeester van Dordrecht verwelkomde de Sint laatst nog... met de woorden, welkom in de oudste Hollandse stad... En nu is het Brabantse Geert Rijdenberg heel erg boos. Hoe zit dit? We vragen het Bas Zijlmans van het kamp Geertruidenberg. Ja, mooie Nederlandse thema's. Dus, als Dordrecht alvast haar stem wil laten horen... ons mailadres is ovt.vpro.nl. Wie weet kunnen we uw inbreng meenemen. Zometeen in het gesprek met Bas Zijlmans. Onze spoor terugdocumentaire gaat over de geschiedenis van de Jaap Edebaan... die een halve eeuw oud is. Maar eerst even terug naar het nieuws van de afgelopen maandag. Svetlana, de dochter van Stalin, overleeft op 85-jarige leeftijd. In 1967 werd ze bekend door haar vlucht vanuit de Sovjet-Unie via India naar Amerika. Do you feel your departure from the sovjet Union endangers your children in any way? No, I don't think it endangers them, because uh, they... Knew nothing about my plan. They are not guilty at all, and uh, I believe they cannot be punished for anything. One thing which is uh, about which I suffer very much is that they will miss me. It was quite difficult for me to decide to leave them. Uh, I could not continue uh, the same life, the same useless life which I had uh, for 40 years. Ik wilde een ander leven, een nieuw leven. En ik heb het al gezegd. Ik hoop dat ze me Ja, dat was Sverlana Stalina over haar wens naar het Westen te vluchten. Wat het zou betekenen voor haar kinderen, wat ze in feite zegt is: uh, maak je geen zorgen over mijn kinderen, um, zij zijn niet schuldig aan wat ik heb gedaan. Maar ik hield het daar niet meer uit. Ik kon daar geen nutteloos leven meer leiden. Dus ik ben gegaan. Ik hoop dat zij mij ooit zullen vergeven. Het was midden in de Koude Oorlog. dus <coughs> Svetlana was een ideaal propagandamiddel voor de VS. De mascotte van de Oost-West-verhoudingen. Haar boek Twintig brieven van een vriend. Aan een vriend waarin ze schrijft over de jaren die ze in het Kremlin doorbracht. werd een bestseller. En nu is ze dus dood. Wat voor betekenis had haar vlucht eigenlijk in de tijd achteraf gezien? Hier in de studio zit Bruno Naarden, directeur van het oost europa Instituut. Goedemorgen. Uh, Goedemorgen. Ja, hoe, hoe, uh, hoe, hoe, hoe ging dat in de tijd? Het ging via India, hè, die vlucht. Ze was uh, verliefd geworden in het ziekenhuis op een Indiaanse communist. En die overleed daar. En ze heeft toen toestemming gekregen om hem in India te begraven. En, wel maar enige moeite, maar dat heeft ze wel voor elkaar gekregen. En toen is ze, is ze zich in, uh, in New Delhi gemeld... bij de Amerikaanse ambassade na een paar maanden... En die hebben na enige aarzeling, want het was, het was niet zo dat ze nou dachten van... hé, hey, dat is een geweldige prijs die wij even binnenhalen. Want ze, ze waren natuurlijk op ik in dat moment ook in onderhandeling. Ze waren, het, het was wel koude oorlog, maar er was ook ontspanning. En er waren ook ontwapeningsonderhandelingen. En Johnson vond het uh, een beetje riskant. Ze hebben er lang over nagedacht. Oh, dus het is helemaal niet zo dat, dat zij meteen al als het gevierd mascotte... Ja, nou ja, de journalistiek had. sprong er natuurlijk bovenop. Ja. Dat kun je je natuurlijk voorstellen, maar Johnson vond het helemaal niet zo leuk. Dus die heeft tegen gezegd, je mag wel komen, maar moet je wel rustig houden. En dat heeft ze eigenlijk niet gedaan. Maar hoe schreven die journalisten dan over haar? Nou ja, zij was natuurlijk een, een, een vette prijs. Er was natuurlijk heel weinig bekend over die periode En zeker niet over iemand die dus eh, nou ja, in het Kremlin had rondgewandeld als kind... Uh, terwijl haar vader uh, dood en verderf zeide, Dus uh, dat was uh, iets geweldigs. En dat boek bovendien wat ze gepubliceerde was een heel aardig boek. Oh, dus ze heeft die verwachtingen wel waar kunnen maken? Ze heeft die verwachtingen wel waar gemaakt. Want ook zelfs in zeg ik, de laatste biografieën van Stalin... wordt ze toch een aantal wel een twintig keer geciteerd. Ja. Hè? Dus uh, ze heeft een aantal details... nu achteraf gezien niet de meest belangrijke details... Maar toen toch wel uh, nou ja, sprekend en iets zeggend over de sfeer. Uh, en het was goed geschreven. Uh, ze was een dame met, uh, met een zeker literair talent. Ze kende haar talen. Dat bleek nu ook wel uit het gesprek. Want ze, ja. kwam, uit ze sprak redelijk Engels. Ja. En ze sprak ook redelijk Frans en redelijk Duits. Dus het was een, uh, ze was niet dom en, en ze was een gevoelig mens. En ze heeft dus ook uh, die, die, die twintig brieven aan een vriend. Die zijn eigenlijk nu nog, ik heb ze gisteren nog even doorgekeken. Die zijn best te lezen, ja. Het is geen meesterwerk, maar het is eigenlijk iets Ja. En um, uit wat voor beeld stijgt daarop uit die brieven van haar vader als vader? Van vadertje Stalin voor haar dochter? Nou ja, ze heeft een, natuurlijk aan de ene kant... Uh, ze beweert dat hij van haar hield en zij van hem hield... En verder was het natuurlijk een vreselijk lastige relatie. Als ze hem opbelden, zei hij meestal, ik ben bezet. En legde de telefoon weer neer. Dus het was, het was niet zo makkelijk om uh, met hem in contact te komen. Maar ze hebben wel briefjes uitgewisseld en ze hadden... Uh, de verhouding was natuurlijk als kind toen ze echt klein meisje was, beter dan, uh, dan later. Vooral de duidelijkheid, op het moment dat zij vlucht is, staat er natuurlijk altijd een Ja, dan is hij er 53. Dus dat is dan ja. al 14 jaar geleden. Ja. Er zijn wel hele liefdevolle foto's van hun, dat hij haar in zijn armen uh, ja. heeft. En... Ja, ja, maar dat hoort ook allemaal een beetje bij het spel. En, het uh, en, en, uh, was natuurlijk toch een hele krankzinnige toestand in dat Kremlin. En ze heeft daar natuurlijk een geweldige tik van de molen meegekregen. Dat is natuurlijk zo wel zo. Maar ze was tegelijkertijd ook een heel geprivilegeerd iemand. Een van haar mannen is toch ook naar Siberië gestuurd door hem? Nou, ze is verliefd geworden op een meneer in 42, geloof ik, 43. En eh, dat was een Joodse filmmaker en dat vond haar vader niet zo'n goed idee. Dus die, eh, die is wel opgepikt. En, uh, maar die is niet uh, doodgeschoten. Dus die is gewoon tien jaar later weer uit een kamp tevoorschijn gekomen. En ze heeft daarna ook nog wel contact met hem gehad. Dus zo vreselijk is dat niet Slechts geweest tien in jaar vergelijking weer. met wat er allemaal gebeurde toen. Nou, Er zijn natuurlijk meer vaders die uh, niet altijd uh, staan te springen met elke kerel die hun dochter thuisbrengt. Maar dit, in dit geval heeft dat toch een extra lading. Ja, uh, het natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Wat heeft het nou, heeft het nou wat heeft het voor gevolgen gehad tussen, uh, in, de, in de internationale verhouding tussen de Sovjet-Unie en Amerika die vlucht? Of is dat eigenlijk niet na te gaan? Nou, ik denk niet dat het heel erg grote gevolgen heeft, nee, heeft nee. gehad. Want die ontspanning dat was van beide kanten noodzaak. En dat ging door. Dit was een soort incident. Wat meer ja, publicitair is het in ieder geval door de Amerikaanse regering niet uitgebuit. Zij, dat, eh, zij bleef onrustig, hè? Ze bleef onrustig, want ze is in Amerika wel met iemand getrouwd. Ze heeft natuurlijk vier huwelijken achter de rug. Ja. En uh, dat was allemaal niet, geen groot succes. Uiteindelijk is ze ook uit, weer uit Amerika weggegaan. Is ze teruggegaan naar Rusland. Heeft ze alle lelijke dingen die ze over haar vader en haar vaderland heeft gezegd ingetrokken. Maar die, de kinderen die ze achter had gelaten, die moesten haar eigenlijk niet meer. Dus ze, ze, was daar ook, ze had een dochter uit Amerika. En die dochter voelde zich er ook helemaal niet thuis. Ze hebben ze nog een tijdje in Georgië gewoond. Maar dat was ook geen groot succes daar op het platteland. En toen, uiteindelijk is ze weer teruggegaan. Zij noemt zichzelf een levenslange... dat zij levenslang in gijzeling is geweest... Uh, van de positie als dochter van Stalin. Ja, maar daar heeft ze natuurlijk zelf ook wel naar gemaakt. Want ze heeft natuurlijk uh, daar ook boeken over geschreven... en daar miljoenen aan verdiend. Dus ja, uh, het, is, het is een beetje dubbel allemaal. Uh, symbool van de Koude Oorlog. Kunnen we dat nog op de plakken? Of is dat eigenlijk... Hmm. Nou, in die zin wel Dat is natuurlijk toch een... een, een uh, Koude Oorlog vind ik eigenlijk het goede woord niet. Maar wel historisch gezien was ze natuurlijk iemand die. die details te melden had. die niemand wist. Ja. En als zodanig was ze eigenlijk wel interessant. Maar gaf zij ook alle details? Of was ze er erg? Nee, nee, nee, nee. Ze was het, was een. Nee. Ze heeft natuurlijk een hele hoop dingen niet vermeld. die ze ook wist. Nou, Bruno Nader. <laughs> Bedankt. Over Svetlana. Stalina. Ja, eigenlijk had ze een andere. Want haar eigenlijke achternaam is dus niet. Sta, wel, hoe zit dat eigenlijk? Uh, ik durf die achternaam die in de krant stond niet alleluia. uit te geven. Ja, Halleluja. Dat is de naam van alleluia. de moeder. Alleluia. Dat is van de moeder. Okay. Ja. Okay. En daarvan heeft ze ontdekt dat ze zelfmoord heeft gepleegd... toen ze in 1943 een Engels krantje las in het Kremlin. En daar stond in dat de moeder zelfmoord had gepleegd. Zoals ze, altijd, ze hadden haar verteld dat ze gewoon ziek geworden was... en plotseling overleden was. Maar ze had zichzelf doodgeschoten. Zo'n... Geen prettige jeugd. Nou ja, dat, dat, dat kan toch nooit wat worden, zo'n leven? Als dat het fundament ja. is. Ja, dat is... Nou ja, er waren natuurlijk nog veel ergere dingen. Want bijna iedereen in de omgeving verdween. Dus dat... Ja, dus het was echt een vrij rampzalig leven. Dat was het wel natuurlijk. En we waren, we waren niet gelukkig. Waaraan afgelopen week een <lacht> einde is gekomen. Prima, <lacht> bedankt. We gaan door met de Nederlandse premiers in Amerika. Rutte kreeg toch nog drie kwartier van Obama's tijd... afgelopen week in het Witte Huis. Terwijl hem eigenlijk maar een half uur beloofd was. En dan mocht hij nog blij zijn ook. Is Nederland in het hart van Amerika afgezakt tot een diplomatiek vluggertje... dat blij mag zijn met een gestolen kwartiertje achteraf? Balkenende mocht nog bij Bush blijven ontbijten. Clinton vroeg kok wat hij kon leren van het poldermodel... Er waren tijden dat Nederland nog iets voorstelde in Washington. Uh, je vraagt je af of dat beeld wel klopt, dat we vroeger zo welkom waren... met grote persconferenties in de Roosentuin, mariniers in de houding, copieuze banketten. Wie ging er eigenlijk het eerst? Hoe verliep het? Hoe zat het echt? Professor Giles Scott-Smith, hoogleraar internationale betrekkingen in Leiden... en op het Roosevelt Study Center in Middelburg... zit in de studio van Omroep Zeeland. Goedemorgen. Goedemorgen. En hier in de studio is Kim van der Wijngaard, eh, historicus, auteur van bondgenoten onderspanning over de relatie tussen Nederland en de VS in de jaren 60 en 70. In september bent u op dat boek gepromoveerd. Welkom. Hoe denken jullie over het bezoek van Rutte aan de VS? Was dat inderdaad een protocolair dieptepunten in de serie Bezoeken van Nederlandse premiers aan Washington? Of viel het eigenlijk wel mee? Charles uh, Scott Smith? Uh, nou, in, uh, in de zin van uh, de lengte van zijn bezoek, ja, het is natuurlijk mogelijk te zeggen. Um, ja, het was uh, minder dan één uur, dus misschien is dat een teken van de van de minder status van uh, Nederland uh, vanuit het perspectief van Washington. Maar ik denk dat er is wel een belangrijk subtekst van die uh, Rutte-bezoek of um, misschien niet uh, niet alleen subtekst. Um, de ambassadeur in, uh, Nederlandse ambassadeur in Washington heeft een prachtig rapport uitgegeven, um, uh, net voor die bezoek van Rutte, uh, over de um, Nederlandse bedrijven en Nederlandse investeringen in de VS. En hoeveel banen uh, voor Amerikaners uh, die Nederlandse bedrijven in investeringen hebben gecreëerd. En, en heel veel leuke statistieken en zo. En het geeft een heel sterk beeld. Over die, die diepte en breedte van de uh, economische betrekkingen tussen de Amerikaners en Nederlanders. Waarbij en, dus dus in feite dat half uur um, sterk contrasteert. Uh, in een zekere zin, ja, ik, ik wil alleen zeggen dat er, er is een heel sterk um, soort uh, fundament, een soort uh, achtergrond. Dat ligt achter die diplomatieke 30 minuten. Uh, Nederlanders en, en Amerikanen zijn op een, American, op een uh, economische vlakte hebben heel veel hetzelfde uh, uh, belangstellingen. En dat uh, is wel zo. So. Dus, dus de relatie is in, in die zin heel sterk. Dus je kan het eigenlijk, de relatie, de werkelijke relatie tussen twee landen... kan je dus niet alleen maar afmeten aan de hoeveelheid tijd die de premier krijgt met de president? Uh, in zekere zin, ja. Yeah. Het uh, was wel zo dat... er was grote belangstelling, denk ik, natuurlijk vanuit de kant van Mark Rutte... om Um, een goede impressie te maken met Obama. Uh, die um, reputatie van Nederland uh, vanuit het perspectief van Washington is in de laatste uh, twee jaar of zo so een beetje gezagd. Uh, mm -hmm. Die uh, vertrek van Afghanistan en, en uh, wat uh, de kleinere missie in uh, Kunduz uh, heeft, uh, was niet zo goed. Uh, ontvangen in Washington. Um, dus de uh, was, uh, druk zeg maar, was op Rutte om, om te laten zien... ja dit is, dit is nog steeds een, een goede relatie. Maar achter die, die, uh, die, die uh, uh, ja, uh, soms de, de obstacles en de diplomatieke problemen... gaat die, uh, die heel sterke economische relatie door. Dus dat is wel een contrast, ja. Yeah. Kim van der Weijgaard, wat is nou echt een mooi, stevig programma... wat je kan hebben als premier in Washington? Een mooi stevig programma, ja. Een voorbeeld uh, is denk ik uh, een bezoek van uh, de Jong en minister van buitenlandse zaken Luns in 1969. Die met kanongebulder en uh, uh, parades en uh, marching bands werden ontvangen op het, uh, het, het, het, het White House lawn. Speciaal voor Luns? Ja, en de uh, premier de Jong natuurlijk. Die uh, die hadden ook een nogal groot issue van dat bezoek gemaakt. Luns was erg boos dat Nederland overgeslagen was eerder dat jaar. Door de Amerikaanse president in zijn bezoek aan Europa. En heeft erg hoog ingezet op een, uh, op een bezoek zelf aan Washington. En zij werden dan ook heel snel uitgenodigd. En toen ook echt met alle ega. Ja, dat, me dus, dat, dat kan je je toch eigenlijk niet voorstellen. Dat als je wordt voor, uh, overgeslagen in Washington, dat je hier als minister van Buitenlandse Zaken zegt van ja, maar dat neem ik niet. Klopt, het is ook compleet andere tijden. En het heeft, te maken, het heeft te maken met de tijden. De tijd waarin Nederland relatief belangrijker was nog voor de Verenigde Staten dan nu. Met een kleinere uh, Europese Unie, Europese gemeenschappen uh, destijds nog. Um, waarin Nederland een vooraanstaande rol speelde... als het vertolken van het Atlantische geluid binnen, binnen Europa. Daarom maar we je zeggen dat, dat Luns eigenlijk en, een, een aparte positie innam. En Luns persoonlijk, absoluut. Hij was een minister met een, uh, van buitenlandse zaken met grote statuur... waarvoor de Amerikanen ook respect hadden. Uh, en hij uh, heeft dat voor elkaar gekregen. Hij was een, een, bijna een on-Nederlandse minister van buitenlandse zaken... die het Nederlands belang uh, tot ver over de grenzen wilde... Uh, uh, uitdragen en heeft dat heel uh, effectief gedaan in 1969. Uh, maar je moet het dus gewoon zelf regelen? <laughs> ja, en de, en de omstandigheden moeten ook meezitten. Ik bedoel, uh, Lunds was destijds ongeveer de enige... die uh, um, president Nixon nog steunde in de oorlog in Vietnam. De meeste West-Europese leiders uh, spraken zich niet meer openlijk uit... Uh, positief ten aanzien van de oorlog in Vietnam... die steeds controversiëler was geworden eind jaren 60. En Lunds bleef heel expliciet... Uh, openlijk die uh, Nixon steunen daarin. En dan krijg je kanongebulder... bij de vliegtuigtrap, en uh, mariniers in de, in de, in de houding. En een, uh... Dat is zeker een heel belangrijke factor. Dan is er veel meer goodwill... en is men uh, bereid om, uh, om... inderdaad de kanonnen uit, uh, uit, de, kast. uit de kast te halen. Uh, Charles Scott Smith... de eerste premier die naar de VS reisde... was Drees in 1952. Ja, dat klopt. Wat, um... wat was de... Wat was, uh, werd hij mooi ontvangen... Ja, zeker. Um, de Amerikanen hadden veel waardering voor Drees. Um, Ze zag hem als uh, echt een uh, bijzonder man. Een man of the people. Een minister-president, maar echt uh, een man die in een gewone huis en een gewone uh, leven leidt. Um, het was de tijd, ja, yeah, het was 52. Dus het was midden in de Koreaanse oorlog. Um, de dreiging van het communisme was uh, nog steeds natuurlijk een, een reëel uh, gevaar gezien. En het was um, ook een tijd waarin de die, die Amerikanen heel veel druk heeft uh, uitgeoefend op de Nederlanders en ook alle landen in West-Europa voor, um, yeah, voor een verhoging van de productiviteit van de industrie. En in die zin uh, herbewapening. Echt, uh, dit was de periode waarin um, de uh, Westerlanden moeten de NAVO letterlijk opbouwen. En dat betekent expansie van, van de landmacht, zeemacht, luchtmacht. En, en dat zet Trace in een beetje een moeilijke positie. Uh, P. van de A. moet even uitkijken voor die uh, de, de werkende mensen. Um, en dus de Amerikanen dachten: ja, het is een goed idee om, om echt Rees in de lucht in het licht te zetten. Even hem uh, een goede, uh, goede bezoek aan Washington uh, te geven. om te laten zien: ja, wij, wij hebben alle respect voor wat jullie doen even uit het rijtjeshuis halen en uh, ongekend uh, verteren. Precies, ja. Nou, dat werd in dus we gaan even luisteren naar een polygoonfragment... want op het moment dat Drees vertrok naar uh, Amerika... was het ook in Nederland eigenlijk wel iets heel bijzonders. Laten we luisteren. Achter deze ruggen gaat onze minister-president Schuil... die op Schiphol-journalisten te woord staat voor zijn vertrek naar Amerika. Hij werd uitgeleiden gedaan onder andere door de ministers Beel... Mulderijen en Liefdink en door zijn echtgenoot. Het afscheid vond plaats in een kleine sneeuwstorm. Hartelijk wuifde de minister-president naar de mensen op het platform. Twintig uur later deed hij hetzelfde in New York. Dr. Drees is de eerste Nederlandse minister-president die voet zet op Amerikaanse bodem. Kort hierna begaf minister Drees zich per auto naar de stad New York, van waaruit hij inmiddels reeds zijn eerste bezoeken heeft gebracht aan Amerikaanse industrieën en arbeidersorganisaties. Na zijn aankomst op het vliegveld van Washington, begaf Dr. Drees zich per auto naar de stad, waar hij in Blair House de lunch gebruikte met president Truman, met wie hij tevoren op het Witte Huis al een kort onderhoud had gehad, waarbij oriënterende besprekingen gevoerd werden. Het bezoek van Dr. Drees aan de Verenigde Staten en zijn gesprekken met vele vooraanstaande Amerikanen, zullen in vele opzichten een beter begrip hebben gewekt voor ons land en zijn positie in de Europese gemeenschap. Nelleke, ik zag jou uh, uh, tijdens het uh, fragment even uh, zeer verbaasd kijken. Twi ja, twintig uur deed hij erover om naar Amerika te gaan. Maar dat was natuurlijk, je moest een tussenlanding maken in Shannon, geloof ik. Hè? Want dat was het uiterste punt van Europa. En, dan, en vandaar gingen ze dan weer, weer verder met zo'n zo propellervliegtuigje. Dat duurde eindeloos. Ja... Uh... En die Postma de Boer zit hier nu ook al aan tafel, fotograaf... die natuurlijk uh, een lange staat van dienst heeft. Dat hele idee dat, dat alle ministers op Schiphol komen... om de, president uit, of de, de premier uit te zwaaien, dat is toch een, eigenlijk een... Is dat een tijd die... Uh, was dat normaal? Of gaf nou, dat toch het, was, het was niet alleen uh, uh, uh, Schiphol, maar ook toen uh, Pompidou een bezoek aan Nederland bracht stonden Luns en Piet op het uh, perron van het uh, Haagse station te wachten. En dat duurde nogal lang. En die, die kleine en die lange, die keken maar om zich heen. En ja, daar stond een hele meute van journalisten en die moesten een half uur wachten. Ik had toen een bondjas aan. Dat was niet echt bond, maar dat was imitatiebond. Dat had ik bij CNA gekocht. En ik zag ze al naar mij kijken. En uiteindelijk uit een soort verveling kwamen Pieter Jong en Lunt op mij af. En Lunt zegt, hoe komt u aan die jas? Hij wilde hem ook. Ja, hij wilde hem ook. Maar uiteindelijk stopte de trein en uh, uh, Pompidou stapt uit. En dan krijg je al die uh, ontvangstplechtigheden uh, en zo. Dat, maar Schiphol natuurlijk ook, ja. ja, dus, ja. Maar hadden ze tijd ja. over? Hoe, hoe konden ze hier tijd voor vrijmaken? prioriteit ja. prioriteiten stellen heet dat waarschijnlijk. Ja. En dat was een hoge prioriteit. Ja, en media was er natuurlijk. Ze dus hoefde niet elke keer uh, voor de media op te komen draven, kan ik kan me voorstellen. Jasco Smith, uh, heeft hij het goed gedaan in, uh, in Amerika, Drees? Uh, Volgens mij wel. Ja, hij had wel een, een drukke programma. Uh, zeker op een hoger niveau. En um, ik denk het de meest interessante aspect. Um, was die, hij heeft een lezing gegeven voor de Council on Foreign Relations, en uh, dat is echt, um, echt een belangrijke elite uh, foreign affairs club in New York, uh, nog steeds heel belangrijk, uh, een soort think tank en club uh, samengesteld. Trace uh, heeft een, een lezing gegeven aan, aan die groep over uh, de positie van, van Nederland en, en uh, hoe belangrijk uh, transatlantische uh, uh, uh, samenwerking was in die tijd. En dus, ik denk, um, ja, het is niet alsof... Um, uh, Drees heeft uh, de Amerikaners uh, overtuigd op, uh, om een, uh, over, uh, helemaal nieuw te denken over Nederland. Zeg maar. maar ik denk dat die, die, die profiel was zo hoog, die, die prestige was zo hoog. En dat is uh, zeker opvallend. Is het niet zo dat Drees ook uit een politieke cultuur kwam... waarbij Amerika eigenlijk niet vanzelfsprekend zo belangrijk was... en dat hij het ook heeft moeten leren... omdat het normaal gesproken de Nederlandse politiek, zeker tot voor de oorlog... veel meer op Europa was gericht? Nou, dat is interessant. Ik denk, um, veel P van der A's had uh, enorm respect voor de New Deal... en uh, voor Franklin Roosevelt. So, um, ja, het is waar, weinig van hun um, kende Amerika... Um, vanuit hun eigen ervaring. Uh, weinig hadden uh, gereisd naar Amerika. Maar die, die imago van Amerika, en zeker van Franklin Roosevelt... is zeer belangrijk, uh, om, dat de overheid die problemen in de economie kunnen oplossen en kunnen iets doen... dat had een enorm effect op, op die, uh, die Sociaaldemocraten. En uh, door de, de Marshall-plan en uh, door de jaren ja. de 50 heen... hebben heel veel van de PvdA's wel dank aan uh, uitwisselingsprogramma's, naar Amerika gegaan om voor hunzelf uh, die realiteit te zien. Kim van der Weijger, er werd zo, zo net ook um, uh, gezegd... Charles noemde het feit dat Drees een man was uit een rijtjeshuis. Die komt dus in Amerika en die krijgt zo'n enorm programma. Is het zo dat Nederlanders... dat daar ook een cultuurclash is soms? Als Nederlanders naar Amerika gaan, dat ze zeggen van... ja, nou, doe maar gewoon... Ja, die, die kan er wel degelijk zijn. Ik denk dat uh, um, Amerikanen voor uh, Lunds... ook al had hij uh, soms wat uh, confrontational tactics... zoals Kissinger het laten noemen... dat ze daar heel veel respect voor kunnen, he kunnen hebben. En ik denk dat ze meer moeite hadden met het begrijpen van... de Nederlanders uit de rijtjeshuizen, denk ik... dan met iemand als Lunds die een wat meer ja. internationale blik had. En uh, dat is natuurlijk ook heel duidelijk geworden in, uh, in 1975... toen uh, Den Haal op bezoek ging. Dat daar ook een complete... Sprake was van, uh, van onbegrip aan beide zijden. En ze elkaar eigenlijk niet begrepen. Dat is een rampzalig bezoek, bezoek geloof ik. Een rampzalig bezoek, ja. ja maar wel, maar wel een, een vol programma, twee, <laughs> twee dagen. Ja, ja, in principe, het was twee dagen. De tweede dag was vooral minister van Buitenlandse Zaken van de Stoel actief. in Den Uyl op de eerste dag. Maar, ja, maar, maar mag ik even... Dat is... Sorry dat ik je onderbreek, maar je zegt van de stoel is mee met... De ja. Zoals Lunch mee was met De Jong... en later um, Van Mierlo, geloof ik, uh, mee was met uh, Kok. Die... Minister van Buitenlandse Zaken moet mee, maar dat heeft de bij het NL omgehangen, geloof ik. Hè? Ja, dat klopt. Uh, die Amerikanen vinden dat trouwens soms vreemd, hè, want die willen gewoon uh, spreken met de head of government, met, uh, met uh, de premier. En uh, die we snappen niet altijd dat die minister van Buitenlandse Zaken mee moet komen, maar dat gebeurt wel. En, en bij uh, het bezoek van de NL hing het erom dat van de stoel eigenlijk met de koningin uh, mee zou, uh, koningin Juliana, naar uh, Roemenië. Maar hij vond het niet uh, veilig, uh, heeft hij me uh, verteld om uh, Den L al alleen te laten gaan. En heeft toen uh, zijn programma omgegooid en is, uh, is meegereisd. Omdat hij dacht dat zijn diplomatieke vaardigheden wel nodig zouden zijn om dat bezoek in, in goede banen te laten leiden. Kan je, dat, kan je dat iets explicieter zeggen? Ja, omdat Den L. er de kwam ook al van het kabinet van de minister-president, uh, voorafgaand aan het bezoek een hele lijst met te bespreken onderwerpen. Ook veel economische zaken. We zaten natuurlijk in het nasleep van de oliecrisis. Daniel er was, veel, was uh, erg bezig met uh, de banden met uh, derde wereldlanden. Hij wilde daarover spreken met president Voort. Um, en uh, Van de Stoel zag daar uh, mogelijke problemen uh, uh, ontstaan. Ook omdat Den El natuurlijk uh, absoluut, geen, absoluut geen diplomaat was. Het tegenovergestelde daarvan. En um, dat merk je ook als je naar dat gesprekverslag kijkt. Uh, hoe dat verliep. Dat Den El dat niet... Uh, niet Sociaal niet had. zo handig. Nee, nee, want je begint zo'n gesprek een beetje... Nou, in dit geval over voetbal. Uh, <tog> Ford, of voort. Hij verwees ook wat naar zijn... Uh, hij heeft natuurlijk lang in het congres gezeten, president Voort. En hij zei, ik heb veel... Uh, burgers, Amerikaanse burgers met van Nederlandse afstamming vertegenwoordigd. Dus hij begint daar wat over. Hij begint wat over voetbal. En dan haakt daar direct op in. En uh, in de tweede zin zegt hij iets dergelijks van... Uh, we're a Calvinist country and we stick to principles. En dan begint hij zijn relaas over wat hij, uh, wat hij kwijt wil. Ja, ja, ja. En daar was dus een uh, ja, kortsluiting uh, zeg maar, aan Ik, beide kanten. Hoe, hoe, hoe hebben Ford en Kissinger op dat uh, bezoek uh, teruggekeken? Achter? Ja, ze waren natuurlijk uh, beleefd en het was allemaal een, een, een, een, een ja, open uitwisseling van ideeën, officieel. Maar ze hebben allebei achteraf in hun uh, memoires opgeschreven dat het bezoek grote indruk op hen had gemaakt, maar op een uh, negatieve manier. En Kissinger noemde het uh, one of the most bizarre. Evenings, uh, iets dergelijks heeft hij genoemd dat er ook nog een, een crisis speelde in het Amerikaanse Witte Huis. We zo meteen nog of we verder, want het, ja. het, het, het, het diner was geweldig. Dat moeten we zo nog? Ik geloof, en en heeft Ford niet gezegd dat hij er nooit de hel ouder ja. mee? zo ja. hij heeft dat inderdaad gezegd. En Ford stond niet echt bekend als iemand die zich nou zo sterk uitsprak. Maar, hij maar heeft, het, heeft hij dat openbaar gemaakt? Hij heeft in zijn memoires geschreven... Danel, er nooit de hel out of mee. Dat heeft hmm. hij uh, moet gezegd. Wel heel erg Dan moet zijn. het heel erg ja. geweest zijn. <laughs> voor de Joe ja, Scott-Smith, is, is het zo dat, dat de manier waarop uh, zo'n premier zich gedraagt... tijdens zo'n bezoek ook uh, politieke gevolgen kan hebben? Um. De manier. Uh, dat kan. Want uh, Ternel heeft zich eigenlijk een beetje in de ogen van de Amerikanen een beetje misdragen. Ja, je well, wijzende vinger. Ja, dat is uh, misschien wel. Um, uh, kunnen we uh, een, soort, uh, ja, een soort trend zien? Ik, ik weet het niet. Ik denk um, ja, Nederlandse politici zijn vaak uh, gezien als ja, interessante figuren in, in, in, uh, op zo'n uh, bezoek met de, met de president. Um, bijvoorbeeld, uh, Ruud Lubbers was twee keer in, uh, in Washington. Ja. Yeah. Uh, 83, 84. Dat was heel spannende tijd over de crash en zo. Ja. there was ook, um, wat, uh, tussen Nederland en Amerika over El Salvador. Yeah. Uh, die moord op die vier uh, Nederlandse journalisten in, 1982. Uh, ja, course, course. Uh, dus die, die contact tussen Lubbers en Reagan was, was interessant. Reagan vond Lubbers wel uh, uh, sympathiek. Hij heeft een paar uh, stukken geschreven in zijn dagboek. En um, het lijkt alsof of uh, Reagan, voor wat we kunnen lezen, waardering had voor Lubbers. Maar ik, ik denk dat de, de leukste uit die Lubbers bezoeken uh, komt van uh, de Amerikaanse ambassadeur uh, Paul Bremer. J. Paul Bremer, die... Ja. Uh, zegt dat, um, uh, Rudelibbers heeft geprobeerd die complexiteit van Nederlandse politiek uit te leggen aan Reagan. En Reagan uh, zat daar en heeft geluisterd en geluisterd en geluisterd. En, en op een moment, uh, Reagan uh, heeft gedraaid naar een of andere adviseur achter hem. En, en hij zei letterlijk. Uh, Gee, why did that guy not take his finger out of the dike? En <laughs> uh, <laughs> uh, ik, ik weet niet of dat een, een, een leuk uh, verhaal is van Paul Bremer... of dat het echt gebeurd is, gebeurd is. Maar je kan wel uh, zien dat dit uh, zo gebeurd, gebeurd kan zijn. Ja, ja nou, het, het, ik heb nog beloofd dat het, uh, de anekdote Kip van der Werk had... Uh, van het diner van Den L. Hij moest natuurlijk in, in smoking verschijnen op, uh, op een staatsdiner. Uh, wat gebeurde daar? Uh, ja, ze verscheen inderdaad in, in smoking en um, het, uh, ja, het Witte Huis was die avond verwikkeld in de militaire operatie omdat er kort uh, daarvoor een, een Amerikaans uh, schip was gekaapt uh, vlakbij Cambodja. En uh, op de avond van het diner uh, was, uh, was men in het Witte Huis bezig... om een evacuatieoperatie uit te voeren om de bemanning te redden van dat schip. En dat vond dus tegelijkertijd plaats met het diner van Den Uil die uh, Ford een, uh, ja, eigenlijk een lezing gaf over hoe je dit soort zaken... vooral niet met geweld op moest lossen. En dat was ook de aanleiding van het citaat van Ford, wat, zojuist, uh, wat ik zojuist noemde... Dus uh, ze liepen in en uit, uh, voor Kissinger en voort, om naar die, uh, die, die Situation Room... om te kijken hoe het allemaal ging. En ondertussen spraken ze dus nog wat met die, die linkse premier uit Nederland. Die, die zei uh, van, uh, jongens, jullie doen het helemaal verkeerd. Dat doe je niet op zo'n manier. Geweld is niet het antwoord. Precies. En dit is een half jaar voor wijster. Precies. <laughs> <laughs> Oké. Okay, Giles um, Scott-Smith, Tim van der gaat heel vriendelijk bedankt voor jullie. Dank je verhaal van dit is OVT, geschiedenis op de radio. Ons mailadres is ovt.vpro.nl. Het is bijna vijf minuten over half elf. Tijd voor de kolom vandaag van Nelleke Noordervliet. Vorige week kocht ik in de kwaliteitsboekhandel bij mij om de hoek de juist uitgebrachte vertaling van Stad der Engelen, een autobiografische roman van Christa Wolf. Ha, ze schrijft nog, dacht ik. Ze is als weinig in staat de lezer zonder koketterie in haar gedachten en gevoelswereld te trekken. Ik ging dus naast haar zitten... terwijl ze me vertelde van haar verblijf in Los Angeles, begin jaren negentig. De wende had haar in zekere zin ontheemd. De DDR bestond niet meer, maar de herinnering eraan was niet zomaar verdwenen. De keuzes die ze had gemaakt en de integriteit die ze had nagestreefd... in leven en schrijven... konden niet met één pennenstreek van nul en geen waarde worden verklaard... Ze moest haar geschiedenis en die van haar land herschrijven... en opnieuw denken, sinds 1989, onophoudelijk. De beerputten van de totalitaire staat gingen open na de ommekeer. De Stasi-dossiers hadden niet alleen bewezen... dat Christa Wolf door Big Brother in de gaten was gehouden... maar ook was een oud dossier opgedoken... waarin zij zelf als informele medewerker werd aangewezen. Ze had tussen 1959 en 1962 inlichtingen aan de stasi verstrekt. Niet stelselmatig en lafhartig, maar toch... ze had in een paar gesprekken de geheime inlichtingendienst... kleine brokjes informatie toegeworpen. Ze werd met hoon overladen. Vergeten? Verdrongen? Ja, het zal wel. Hoe moet je je rechtvaardigen? Moet dat en kan dat? Is er wel iemand die onbevooroordeeld kan luisteren? Goed en fout zijn categorieën die door buitenstaanders en overwinnaars al te makkelijk worden gehanteerd. Ik zat nog altijd ademloos naast haar te luisteren naar haar verhaal toen ik hoorde dat ze was overleden. Dat is vreemd, dat de stem die je hoort in werkelijkheid voorgoed zwijgt. En terwijl ik haar levende woorden bleef lezen, dacht ik terug aan de andere wereld die Europa was toen ik haar boeken leerde kennen en bewonderen. De wereld was ingedeeld in oost en west. Hier konden we alles zeggen, denken, doen en schrijven... terwijl daar het individu tot in de verste uithoeken van zijn bestaan werd gevolgd... en geketend in de kluisters van een repressieve ideologie. Ooit was het reëel existerende socialisme een droom geweest... van menselijkheid, rechtvaardigheid en verheffing. Een droom waaruit de schone slaper ongaarne wakker werd... hoewel die droom al lang de trekken van een nachtmerrie vertoonde... Voor mensen uit de linkse hoek was de verhouding met het oosten problematisch. Al was er een glijdende schaal van waardering. Het minste enthousiasme bij de rechtervleugel van de Partij van de Arbeid... het grootste bij communistische splintergroepen. Als het bij ons al moeilijk was de houding te bepalen tot de DDR... hoeveel moeilijker was het dan voor kritische denkers... die onder de toenemende druk van het systeem leefden. In al haar boeken beschrijft Christa Wolf zo lucide en eerlijk mogelijk... hoe ze het leven van een onafhankelijk maar betrokken schrijver kon volhouden... onder een regime dat de eigen idealen van dag tot dag meer verlogende. Een strijd tussen loyaliteit en afvalligheid, zoals bij ieder geloof voorkomt. Een buitengewoon menselijk verhaal van trouw, verblinding, moed, eerlijkheid en pijn. Haar roman Cassandra uit 1983 heb ik aan al mijn vriendinnen cadeau gedaan. Maar ik geloof niet dat het boek hen even diep beroerde als het mij deed. Europa is veranderd. Christa Wolf is dood. Ik blijf naast haar zitten luisteren naar wat ze me vertelt. Nelke bedankt. We gaan het Timboek toe. Uh, ik weet niet hoe het u vergaat. Ik weet niet of nou Christa Wolf Donald Duck noemen nou zo'n iets heel erg gelukkigs is. gaat het toch doen. Ik weet niet of hoe het u vergaat... maar altijd als Timbuktu in het nieuws is, dan veer ik op. Ik las de Donald Duck vroeger. En daarin was Timbuktu de mythische plaats... van waar niemand ooit terugkeert. Waar de butler Edgar uit de film Aristocats naartoe verscheept werd. Je wist, die zien we nooit meer terug. Maar vorige week kreeg die mythe een nare bijsmaak. Toen was de Malinese stad een... er uh, was daar een Nederlander, een Zuid-Afrikaan en een Zweed ontvoerd. Een Duitse die weerstand bood, werd direct doodgeschoten. Een dag eerder waren er al twee Fransen ontvoerd. Ja, Buitenlandse Zaken verzoekt Nederlanders al geruime tijd met klem niet naar het noorden van Mali... en dus ook niet naar Timbuktu af te reizen vanwege terroristische activiteiten en banditisme. Het zuiden, daar is niet zoveel mis mee. Hoe is die Noord-Zuid scheiding eigenlijk ontstaan? En welke functie had Timbuktu in de vroege geschiedenis voordat het over de grens van het gevaar lag? Om over de geschiedenis van Mali en Timbuktu te praten zit Gerbert van der A bij ons aan tafel. Welkom. Dankjewel. Uh, journalist en historicus. Je hebt veel in West- en Noord-Afrika gereisd. Um, en je bent zelf een keer ontvoerd. Vertel eens. Ja, nou ja, dat, dat was maar een, uh, een, een halve, ruim een halve dag. Maar dat was inderdaad in, in het noorden van Mali, dat was mijn eerste bezoek. Toen uh, studeerde ik nog geschiedenis in 1992 en uh, ik had tien weken vakantie. En toen had ik bedacht dat ik met een uh, oude Peugeot naar Mali zou gaan rijden... en uh, die daar zou gaan verkopen en dan had ik een gratis vakantie. Nog helemaal naïef en blank en vrij? Nou ja, ik had wel gehoord dat er, dat er problemen waren met de Touareg... maar toen was ik op de Malinese ambassade in Brussel voor mijn visum... en toen zeiden ze van, nee, die problemen, dat is verleden tijd. Er is nu een vredesakkoord. Uh, u, u hoeft zich geen zorgen te maken, meneer van der Aar. Maar ja, dat bleek dus uh, niet waar. Want ik was nog maar net de grens over... vanuit Algerije naar Mali. En uh, toen stonden er vier uh, mannen met uh, kalasjnikovs uh, op de weg. En uh, ja, toen moesten we mee. Ik was samen Die wilde met vriend. je auto kopen. <laughs> ja, dat hoopte ik, ja. En, uh, maar nee, nee we, we moesten uitstappen. En uh, een paar van die mannen stapten in mijn auto. We waren met twee auto's. En uh, uh, ik, ik moest samen met die vriend van mij... in die andere auto uh, gaan zitten. En toen... Uh, moesten we gingen we rijden en toen vroeg ik waar gaan we heen en dat was allemaal heel onduidelijk en ja, dat heeft wel een, een dag duur. Je kon wel duurt. met ze communiceren. Ja, ja gewoon in het Frans. Ja. Um, uh, ja, Mali is een oude Franse kolonie en uh, als je naar school bent geweest, dan uh, spreek je meestal wel Frans. Dus dus die Touareg-rebellen, in ieder geval één daarvan. Die anderen, er waren, Op een gegeven moment ging er één weg, maar er waren er nog drie over. En een van die, van die jongens die praatte redelijk Frans, maar die andere wilde eigenlijk ook niet met me praten. Maar die, die ene die goed Frans praatte, was eigenlijk ook wel een aardige, aardige vent. Die zei, ging een paar keer zijn excuses aanbieden en zo van ja, sorry dat we jullie beroepen. Sorry dat we dit moeten doen. Maar ja, we hebben het al niet zo makkelijk en uh, we worden onderdrukt door de regering. En uh, jij bent een rijke student uit uh, Amsterdam. Dus ik zei van, ja, ik ben helemaal niet zo rijk. Uh, ik moet ook hard werken. Al mijn geld zit in deze auto. Maar ja, uiteindelijk uh, hebben ze me toen in, in, de, in de grens overgesmokkeld. Terug naar Algerije. En toen diep in de nacht, uh, toen zagen we in de verte wat lichtjes. En toen ben ik met een fles water samen met die vriend uit de auto gezet. Toen zei ze van, ja, het is vier kilometer lopen. Uh, sterkte. Ik heb wel, dat is mijn, goed wel goed mijn paspoort teruggekregen, maar mijn geld uh, niet. En ik had ook nog een boek over de Touareg. Dat had ik bij me, dat mocht ik ook uh, houden. Nou, <laughs> wat ik... prettig. <laughs> ja, ja, precies. Van. Want ik, vanaf die tijd heb ik wel een soort <laughs> fascinatie ontwikkeld voor de, voor de Touareg. En uh, misschien is dat toen ook wel ontstaan, ja, ontstaan door, door, door die beroving. Dat, ik ook wilde weten wat zit er dan allemaal achter en, en waarom voelen die mensen zich onderdrukt en waarom gaan ze dan meteen weer in opstand komen? Dat dus was met, met juist wapens? de reden om te weer constant terug te gaan naar. Ja, ja, want uiteindelijk ben ik toen ook uh, ging, moest ik mijn scripties schrijven voor geschiedenis. Toen ging ik me verdiepen in ontdekkingsreizers in de 19e eeuw die dan ook op weg waren naar Mali, naar Timbuktu, en die werden allemaal vermoord. Dus ja, dan viel het eigenlijk nog wel, wel mee wat, wat er mij was maar, overkomen. Het is. Ik bespeur geen enkele boosheid bij jou. Zo. Je, nee. ki je kijkt. Uh, uh, nee. Ja. nee, nee, nee. Kijk, in, in die tijd was het allemaal tamelijk vriendelijk. Je werd inderdaad beroofd en uh, je werd niet vermoord. En uh, de afgelopen jaren is dat, is dat wel, wel veranderd. Er, er is een, een Britse toerist een paar jaar geleden ontvoerd. Ja, die heeft het er niet leven. Die is gewoon zijn keel is doorgesneden. Omdat de Britten weigerden losgeld te betalen. En, en hij was ook in gezelschap van een Zwitserse toerist. Die, die werd wel vrijgelaten. En waarschijnlijk omdat de Zwitsers wel uh, losgeld hebben betaald. Maar het, nu, nu is het allemaal veel harder geworden. Maar inderdaad, in die tijd... Uh, uh, waren het een beetje Robin Hood-achtige, vriendelijke struik, struikrovers. Even naar de geschiedenis van Timboek toe. Want Matthijs zei het net al... iedereen die de Donald Duck heeft gelezen... ik denk dat dat eigenlijk iedereen is, toch? Ik <laughs> kan me niet voorstellen. Die zien uh, Timboektoe toch al een beetje als een allegorie voor alles wat ver en onbekend is. Um, um, hoe is die mythe ontstaan? Kan je daar iets over vertellen? Ja, dat, dat, to, toen ik me tijdens mijn studie daarin ging, ging verdiepen, ja, bleek, bleek dat al terug te voeren te zijn naar de, naar de 14e eeuw. Dat er een, een Malinese koning was, Mansa Musa. En die ging in de 14e eeuw uh, ging die op pelgrimstocht naar Mekka. En uh, die ging met een. Uh, Kamelen, in die tijd uh, ging je met de kamelencaravaan reizen door, door de Sahara. En die kwam in Cairo aan en die, die had zoveel goud uh, bij zich om cadeau te doen uh, en ook om te verkopen misschien wel. Dat, daar, dat de prijs van het goud in, in, in Cairo stortte helemaal in elkaar, doordat er zoveel goud uh, werd aangeboden uh, op de markt. Uh, ja, en, en de, dat verhaal dat vond ook, zich ook een weg naar Europa. Dus toen gingen in, inderdaad in Europa gingen de geruchten de ronde... dat de mensen in Timboek van gouden borden aten. <laughs> dus het, ja, dat, dat men daar stinkend rijk uh, <coughs> was. Dus, uh, er staat wel haaks op het beeld van nu van Mali. Uh, ja, nee, zeker. En uh, in, in die tijd... Ja, kwamen er helemaal geen. Er was nog nooit een blanke in de binnenlanden van Afrika geweest. Bedoel, die blanken kwamen pas in de loop van de 15e eeuw, kwamen ze voor het eerst aan de Afrikaanse westkust, Ghana en zo, de Portugezen. Uh, maar die bleven al, altijd aan de kust. En dat bleef drie, drie vier eeuwen lang bleef dat zo. Dus inderdaad, pas in, uh, in het begin van de 19e eeuw was de eerste uh, westerling die levend Timbuktu wist te bereiken... en ook levend wist uh, terug, terug, terug te komen. keren... om daar verslag van te doen. Een Fransman was dat in er waren er 1830. Een paar, uh, ja, er zijn een heel, veel, heel zijn. veel vermoord. Uh, tientallen, vol, volgens mij. Uh, en die werden inderdaad meestal vermoord... door de, door de Tuareg. Want die, uh, die, die controleerden het gebied... Ja, rondom Timbuktu en vooral ook ten noordoosten noord van Timbuktu. En in die, Algerije was in die tijd toch gekoloniseerd uh, door... door of dat begon ook rond die tijd door, door Frankrijk. En dan het Ottomaanse Rijk had je in die periode. Dus die Ottomanen wilden soms wel samenwerken, maar dat... Nee, dat ging telkens fout. Ja. Maar over die Tuareg, want Timbuktu uh, is oorspronkelijk ook van de Tuareg. Heb ja, dat is, dat is in de, nou, ja, volgens de, de overlevering is dat rond 1100 gesticht door de door de tuareg. Um, en het ligt een beetje aan de rand van hun, uh, van hun uh, gebied... waar zij van oudsher met uh, kamelen en geiten uh, en schapen rondtrekken. Want even over de ge uh, geografie, hoe ja. dat is hun gebied? Ja, dus, dus inderdaad het uh, noorden van Mali, het zuiden van Algerije... het zuidwesten van Libië, het uh, noorden van Niger... en dan nog een stukje Burkina Faso. En het, ze zijn maar met ongeveer anderhalf miljoen... alhoewel uh, het tamelijk onduidelijk is hoeveel het er nu precies zijn... Um, maar ja, daar trekken ze van oudsher rond. En inderdaad, rond 1100 hebben ze, ze hebben dus een aantal steden. Uh, maar niet veel, omdat ze van oudsher nomaden zijn. Maar eh, omdat om uh, de tra Trans-Sahara-handel in de loop van de middeleeuwen steeds belangrijker werd. en die handel in goud, <coughs> gingen ook steeds meer Tuareg zich met die handel bemoeien. Dus zij waren op een gegeven moment ook hele beruchte slavenjagers. Zij gingen dan inderdaad in de streek ten zuiden van Timbuktu In het huidige zuiden van Mali gingen ze dan sla zwarte slaven gevangen nemen. En die dreven dan als vee eigenlijk dwars door de Sahara naar, naar Marrakesh, naar Marokko of naar Algiers of naar Tripoli in, in Libië. En uh, dus dat, dat was hun, uh, ja, hun, hun inkomen. En iedereen die zich met die slavenhandel wilde bemoeien, uh, ja, die werd... Uh er werd een kopje kleiner gemaakt. Maar het was ook het was eventjes een hele uh, welvarende uh, stad met waar ook heel veel islamitische geleerden heen kwamen. Ja, die, precies die Mansa Musa die, die die Malinese koning met dat hele hele vele goud die kwam toen in Mekka, uh, kwam die uiteindelijk aan. Daar kwam die een Andal Andalusische uh, wetenschapper tegen. Uh, en toen bedacht hij van, ja, die, die neem ik mee terug naar Timbuktu en dan gaan we in Timbuktu ook een soort universiteit gaan, we, gaan we beginnen. Dus ja, vanaf de 14e eeuw werden, werden allerlei geleerden uit de hele Arabische islamitische wereld naar Timbuktu gehaald. Om daar, de, ja, in het begin gingen ze vooral de Koran bestuderen en ook uh, de, de, de, de FIQ, de, de islamitische wet, recht. Uh, en ja, daarna gingen ze ook uh, discussiëren over of dat je nou wel of geen sigaretten mocht roken. Of dat het nou wel of niet goed voor je, voor je lichaam was. En over sterkkunde. Die uh, is ver of... vooruit. Ja, uh, ja in, die, in die tijd wel. Bedoel, de, de, de mensen die dat bestudeerd hebben, die beweren dat inderdaad in de 16e en 17e eeuw... dat het niveau van de universiteit ja, dat het een, een van de, op de hoogste niveaus was van, van de wereld in die periode. Het, misschien ontstaat nu het beeld dat um, onze uh, landgenoot is ontvoerd door Touaregs, maar dat is helemaal niet zo. Ja, nee, dat, dat, de, die, die, die Touaregs zijn tamelijk op, opportunistisch over het algemeen. ze zijn natuurlijk heel arm. Um, dus ze hebben ook aan de zijde van Gaddafi duizenden, tot, tot het laatst ook. Ik bedoel, terwijl iedereen uh, in, in Libië zich al aan de zijde van de opstandelingen had, had geschaard, waren er nog steeds heel veel Touaregs die maar aan de zijde van Gaddafi bleven strijden. en ja, Dat heeft natuurlijk heel erg te maken... dat heel veel van die Touaregs dus zijn geëmigreerd... in de jaren uh, 70 en, en 80 naar, uh, naar, naar Libië. Omdat ze in, in Mali was het te arm door droogtes. Waren alles waren ze kwijt. Um, dus dus uh, voor, voor hun is ook uh, die, die ontvoering... Uh, zij verlenen hand- en spanddiensten waarschijnlijk... aan uh, Al-Qaeda-achtige al groepen die de afgelopen jaren vanuit Algerije zijn afgedaald naar, uh, naar Mali onder meer... maar ook naar Niger, Mauritanië. Um, en ja, dat is voor hun een manier om geld te verdienen. Die ontvoeringen... Is, is, is, uh, zij verlenen die hand- en spandiensten. Zij hebben waarschijnlijk inderdaad die Nederlander uh, en ook andere... Toeristen en ontwikkelingswerkers er zitten 15 Europeanen op dit moment vast in, uh, in dat gebied. Uh, die, die, zij, zij grijpen die mensen, en die worden vervolgens overgedragen aan Al-Qaeda in Islamic uh, Maghreb. En uh, daar krijgen die, die toeristen krijgen dus geld voor, uh, voor, die, voor die hand- en spanddiensten. En inderdaad, die ontvoering is een van de dingen. Maar inderdaad, dat huurlingenschap voor Gaddafi was een andere belangrijke inkomstenbron. Cocaïnehandel: 25% van de cocaïne voor de Europese markt komt tegenwoordig via Afrika naar, uh, naar Europa, volgens de Verenigde Naties. Um, dus, uh, ze zijn van alle markten thuis. Ja, precies. En ze zijn natuurlijk heel, bedoel, heel arm. Maar inderdaad, daardoor hebben ze wel hun levensstandaard. Bedoel, daardoor kunnen ze wel hun kinderen naar een, ja, een ziekenhuisbehandeling uh, betalen. Of, of naar een goede school sturen. Dus daardoor hebben ze wel die, hun levensstandaard wat kunnen verbeteren. Maar je, je schildert zelf in feite als immorele opportunist... Uh, ja, maar als je arm bent, uh, dan uh, ligt dat op zou licht. ik dat misschien ook wel zijn. Ja. Maar sinds wanneer is Timboek? Het Toen was dus een, een stad die uh, enorm veel uh, mensen aantrok. Geleerde, uh, rijke, rijke mensen die er handel wilden drijven. Sinds wanneer is het een gevaarlijke stad geworden? Sinds wanneer ligt het over die grens van... Ja, dat, ik denk op het moment dat ik uh, beroofd uh, werd in uh, begin jaren 90. Ik denk dat, dat het toen uh, is, het min of meer begonnen. Toen uh, ontstond er een, een opstand. Uh, toen begonnen ze voor onafhankelijkheid uh, te strijden uh, naar nou, autonomie voor, voor het noorden van Mali, in ieder geval. Um, en uh, daarna zijn er wel allerlei vredesakkoorden gesloten. Maar die hebben nooit echt heel lang stand gehouden. Dus, dus nadat ik daar ben beroofd zijn er ook drie Nederlanders. Een oud diplomaat, Ferdinand Smit. Die, uh, die ging elk jaar ging die een gevaarlijke reis maken. Dat deed hij al een jaar of uh, vijf. Alleen ja, deze reis naar het noorden van Mali uh, liep verkeerd af. Hij, hij is toen samen met twee, anderen, uh, met twee vrienden vermoord in, in 2000. Um, je hebt ook een Nederlandse motorrijder die in 2003, een half jaar, in het noorden van Mali is vastgehouden. Die was ontvoerd in Algerije. Dus maar het zijn allemaal de laatste jaren. Ja, de, de afgelopen twintig jaar is het echt uh, st eigenlijk steeds gevaarlijker geworden. Kijk, vijf jaar geleden ben ik er voor het laatst geweest. Toen durfde ik nog naar uh, Timbuktu en uh, Kidal. Een jaar geleden durfde ik alleen nog maar naar Gao. Dat, dat is ook al tamelijk in het noorden. Ik, ik durf er nu niet meer zo goed heen. Uh, nu is het volgens, volgens mij echt de bloedlink. Ja. Eddie Possema de Boer uh, komt straks nog over uw boek over Nederland uh, 1969 praten. Maar u bent ook in Mali geweest. Dat was in uh, 1971. Toen heb ik met, met Cees Nelkeboom een reis gemaakt door Mali. Voor het uh, prachtige tijdschrift Avenue werkte we toen. Mm -hmm. En wij begonnen in Bamako, maar Mali was toen vier jaar onafhankelijk. De decolonisatie van Afrika is in die zestige jaren goed op gang gekomen. En al die republieken die toen ontstonden... dat waren zogenaamde uh, democratische republieken... maar er was altijd maar één man die die ene partij oprichtte. Nou, in Mali is na drie jaar het uh, bewind van die eerste president, Keita, heet hij niet geloof ik... Ja. is uh, Keita is weggestuurd door elf fluitenants. En die namen de machten over. En de sterkste man erin, Traoré, die heeft toen de, de, dat land geleid... en dat heeft hij heel lang volgehouden. Maar wij kwamen in Bamako... en. Ik zag daar, een, het land was dus net onafhankelijk, een aantal jaren. En die landen die zochten ook uh, internationaal hun toevlucht tot hulp en heil. En Mali zocht zijn heil in de Sovjet-Unie. In Bamako, daar stond een gigantisch me megalomaans stadion... waar vier keer de bevolking van Bamako in kon. Dat, dat was die, met hulp van de Sovjet-Unie ja, ja, die betaalde dat. Hm. En, uh, dat was zo groot, dat stadion, dat er werd wel eens een voetbalwedstrijdje gespeeld. Maar ja, dan zat er één tribune half vol. Er waren, er waren gewoon geen bezoekers voor. Wij zijn toen gereisd naar uh, Timbuktu. We zijn begonnen met een, uh, een trip naar Mopti... in een oude Dakota van Air Mali. Ja, die bestaat nu ook nog niet, niet meer. En in Mopti zijn we gestopt om een bezoek te brengen aan... Aan uh, professor Huizinga, die onderzoek deed naar het Telemvolk bij Bandiagara. Mm. En bij de Dogon hebben we gezocht. Daarna vlogen we verder naar Timbuktu. Voelde je uh, zich daar onveilig? Nee, was helemaal dat... niet. Nee, nee totaal toen... niet. En ik denk ook dat die onveiligheid toen nog niet geldend was. Omdat die republieken, al die republieken, die waren met zichzelf bezig om een. Machten verkrijgen. En er uh, was natuurlijk wel strijd, maar, maar niet die terroristische. De die we nu kennen, die bestond toen ja. nog niet. Maar die strijd is wel begonnen zo'n beetje jaren 70, jaren tachtig. Daar is, daar is, daar ja, volgens mij in de jaren 60 heeft het al wel gerommeld in het noordoosten. Ja, van daar waren de studentenopstanden Ja, maar ook in de Tuareg zijn toen uh, ja. al uh, een soort ja. van opstand gevoerd. Ge Ik weet daar zelf niet zo heel veel van. In een streek rondom Kidal uh, is dat geweest schijn. Maar inderdaad, eind jaren 80 is dat pas... Ja. Volledig uh, tot uitbarsting. Ja, Daarom. Maar toen ik in Timbuktu aankwam, ik ben daar vier nachten geweest... en ik uh, logeerde, of wij logeerden, zei ze, en ik, in een hotel... dat was gebouwd toen al door de Chinezen. En dat was een heel eenvoudig hotel. Uh, ze noemden het ook een campement. En ik weet niet of het nog bestaat. Misschien is dat Hoe wel het trek? hotel wat nu ook weer ter sprake kwam. Maar ja. het was een heel eenvoudig hotel. En ik herinner me de douchecel. Die was onbetegeld, heel klein. En er kwam wel water uit de kraan, koud water. Maar in die douchecel, daar zat een kikker... En die zat daar, die vier nachten dat ik daar gelogeerd heb, zat die kikker maar in die douche. Een kikker? En, ja, een toerend kikker, maar ik vond het heel vreemd. Een kikker in de Sahara, in Timbuktu. Dat, hoe, hoe is hij daar in godsnaam terechtgekomen? Dat is zo'n mysterie bij Maar ik heb wel de, de toerend en die kamelencaravane gefotografeerd. Zij transporteerden toen ook nog zouttabletten. Dat was ook een grote handel in die tijd. Ja, nog steeds. Nog steeds. Ja. Nou, dus, dus, <laughs> uh, <laughs> Timboektoe blijft dus een, een, een oord wat ver weg is en niet zonder risico. En het is heel bitter geworden, maar als je daar naartoe gaat... dan is het inderdaad de kans dat je terugkomt niet altijd even groot. Laten we hopen dat het onze landgenoten goed vergaat. Um, Zometeen zijn we terug. Graag tot zo. Sport op Radio 1. Zometeen om kwart over twaalf de Eredivisie. Nog geen 7-0 hè. Feyenoord, PSV. 7-0, jawel. PSV, Feyenoord is 7-0. Utrecht, Twente. Doet je? ja, nummer 3 hoor. Tesse RKC. En wij proberen hem te plaatsen in de verroep. En om half vijf, ERV na zet. Ik moet nu ingrijpen en nu is er een geweldige kans die wordt gemist. En ook tevenskap tennis, wereldbeker schaatsen en het NK zwemmen. NOS langs de lijn, zometeen om kwart over twaalf. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Nu overal te koop? Ja, spaar nu één jaar vast met 3,25% rente. Ga naar regiobank.nl. Ik heb eigenlijk wel flinke trek, dus als we zo gaan denken. Oh, ja, ik ook.